7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Kamer stemt in met permanent noodfonds voor de euro. Brabant het hardst getroffen door economische crisis. En Egyptenaren kiezen nieuwe president. Zoals verwacht heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken... voor het permanente noodfonds voor de euro-ESM.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 In de Griekse havenstad Patras zijn aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad gisteravond slaags geraakt met de politie. Er braken rellen uit na een vreedzame betoging bij een fabriekspand waar veel immigranten zich schuilhouden. Tientallen aanhangers van Gouden Dageraad gooiden stenen naar de oproerpolitie. Die gebruikte traangas. Een onbekend aantal relschoppers is opgepakt. De spanning in Patras liep op na de dood van een Griekse man. en zou zijn doodgestoken door een Afghaan.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 In maart schreef minister Spies van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer... dat gevangenen op Sint Maarten zich al langer beklagen... over de slechte hygiëne in de gevangenis. Een vooraanstaand lid van het Olympisch Comité van Oekraïne is geschorst... omdat hij tientallen kaarten voor de Olympische Spelen aanbood op de Zwarte Markt. De man was betrapt bij een undercoveractie van de BBC. Een verslaggever deed zich voor als een Britse kaartenhandelaar... die kaartjes voor de Spelen in Londen wilde kopen. De Oekraïner bood de verslaggever honderd kaarten aan voor duizenden ponden, hij wilde contant worden betaald. Toen hij met de beelden werd geconfronteerd... ontkende hij dat hij de kaarten zwart wilde verkopen. De organisatie van de Olympische Spelen in Londen... zegt dat het de actie van de Oekraïner zeer serieus neemt... en dat er een onderzoek wordt ingesteld naar misstanden. Het weer vanochtend is het vrij zonnig. Later ontstaan stapelwolken en in de tweede helft van de middag... ontwikkelen er in het binnenland zich een paar stevige onweersbuien... met kans op hagel en wateroverlast. Het wordt 19 tot 22 graden aan zee... En 25 tot 29 graden in het binnenland. ANEB verkeersinformatie. Het valt nu nog mee op de weg met de drukte. Er staat 1 file en die staat ten noorden van Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam. Voorknopend Koenplein 2 kilometer. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Brabant is hard getroffen door de crisis. Harder dan andere provincies in Nederland. We zijn vanochtend in Os, een van de steden in Noord-Brabant... waar de werkloosheid flink is opgelopen. Straks meer erover. Maar eerst naar het ESM. De minister, de jager van financiën... mag de portemonnee trekken voor dat permanente Europese noodfonds. Meerderheid in de Tweede Kamer steunt hem. Zo bleek gisteravond tijdens het Kamerdebat over het noodfonds. Verslaggever Peter Blok constateert dat wij als Nederland... daarmee bijna 5 miljard euro gaan storten. En staan we ook nog eens voor ruim 35 miljard euro garant. Vijf partijen zijn voor. De VVD, het CDA, GroenLinks en D66. En ook de Partij van de Arbeid, zei PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk. En dat kwam hem op de hoon van de tegenstanders SP en de PVV te staan. Tony van Dijk van de PVV. De heer Plasterk noemde net partijen onverantwoord als ze niet zouden instemmen met het noodfonds. Ja. En nu vraag ik aan de heer Plasterk of hij bereid is... voordat hij weer meer geld in zijn noodfonds stopt... 40 miljard, of hij bereid is om deze keus aan de kiezer voor te leggen. Ik ga de komende maanden samen met mijn partijgenoten... het land in, van straat naar straat... en ga ik vertellen waarom het in het belang is van Nederland en van Europa... dat we een stabiele euro hebben, dat we een stabiele eurozone hebben... en waarom dit noodfonds daarvoor noodzakelijk is. Ik zal dat verdedigen bij mijn kiezers. Het zijn verstandige mensen. Ik twijfel er geen moment al en veel van uw kiezers zijn ook verstandige mensen. Dus die hoop ik ook nog te kunnen overtuigen. En dan zullen ze inzien dat de PVV niet handelt in het belang van Nederland... door de stekker te trekken uit dit noodfonds... en te doen alsof het dan allemaal vanzelf goed komt door de kaboutertjes. Meneer Van Dijk. Dat is prima, maar als de heer Plastic er dan ook maar bij vertelt... dat we inmiddels 780 miljard in een tijdelijk noodfonds hebben zitten... dat de ECB inmiddels, inmiddels 1300 miljard richting de banken heeft gegooid dat het IMF inmiddels bijgesplust is met 200 miljard... en dat de crisis erger is dan ooit. Maar niet alleen de SP en de PVV zijn tegen. Ook de ChristenUnie, de SGP en de Partij voor de Dieren... hebben grote twijfels. En de voorstanders worstelen met de vraag hoe ze gaan uitleggen waarom dit toch het beste is voor onze portemonnee. VVD'er Mark Harbers in debat met Tony van Dijk van de PVV. Voorzitter, ik kan me echt niet voorstellen uh, dat de heer Harbers hier een blanco cheque uitschrijft met 40 miljard. En dat kan de heer Harbers ook niet ontkennen. Dat we 4,6 miljard overmaken naar een noodfonds. Terwijl de heer Harbers volgend jaar 16 miljard bezuinigt over de ruggen van de Nederlandse Bewoners. Voorzitter, dat kan ik uitleggen omdat wij geen blanco check geven. Omdat wij iets optuigen wat ook in ons eigen belang is... Wat ook waarborgt dat Nederland en andere landen om ons heen niet meegesleurd kunnen worden in uh, uh, een val als andere landen er een potje van maken. En dat, wij, en dat ook dat in het belang is van onze Nederlandse burgers. En ik denk dat onze Nederlandse burgers dezelfde knoop in de buik hebben die wij allemaal hebben. Nee, ze willen geen noodfonds. En, maar ja, ze willen wel allemaal graag dat het geld wat ze nu op hun spaarrekening hebben staan, daar ook blijft staan. En beide wensen samen gaat, denk ik, heel moeilijk. Gelooft de heer Habers nu werkelijk nog steeds in het fabeltje... hiervoor gespiegeld door deze minister... dat we niet de Grieken helpen, maar dat we eigenlijk de Nederlandse spaarders en de pensioenfondsen helpen. Gelooft hij dat nog steeds? Vandaag is het woord aan minister De Jager. Die zal zeggen waarom wij beter af zijn met het noodfonds dan zonder. Nou, het is een goede zaak. Het is een goede zaak dat er een permanent noodfonds komt. Het is noodzakelijk om je munt ook te kunnen beschermen. Het belangrijkste is dat we het doen om onze economie, onze munt, om Europa, om dat te beschermen. Want Nederland is heel sterk op export. In Nederland heeft een enorme... Uh, een enorm belang met die ene munt, met die ene markt. We hebben ook heel veel welvaart aan die markt te danken in Europa. En als dat in gevaar komt, dan gaat het om veel meer geld. Vele malen meer geld dan wat er in de, als lening... en dan eenmalig ook nog eens in het noodfonds gemoeid is. De missionair minister, de jager van financiën. En het debat gaat vanmorgen verder vanaf kwart over tien. Dan moeten we even naar Ter Apel, want uh, er is nieuws. De groep Irakse asielzoekers vertrekt uit het tentenkamp in Ter Apel. Wekenlang zaten ze uit protest tegen hun uitzetting in tenten bij Ter Apel. We hebben nu contact met uh, Ali Aziz, woordvoerder van die groep Irakezen. Goedemorgen. Goedemorgen, dames. Waarom gaat u weg? Nou ja, we hebben gisteravond een historisch akkoord bereikt uh, en zijn ingestemd op de aanbod van lees... Uh, wij willen graag ook aan de Nederlandse bevolking laten zien dat wij een eigen wil hebben. Wij willen graag een Freds En zo moet het ook blijven. We hebben een aanbod gekregen. We gaan die aanbod uh, in. Wat houdt dat uh, aanbod in? Nou uh, het is sowieso een, een opvang voor uh, drie weken totdat de uh, ambtgenoot van de heer Leers van Irak komt, uh -huh. uh, om te kijken. Hoe, hoe die zaken verder zeg maar, uh, hoe, hoe die zaak verder gaan. Want Elak uh, uh, heeft ook probleem met het ontvangen van alle mensen die hier zitten. Dus uh, het drukje van deze mensen naar Irak is heel erg moeilijk in verschillende gebieden. En. Uh, wij willen ook graag bewijzen, uh, of de groep wil ook graag bewijzen... dat zij uh, aan mij willen werken in een oplossing. Dus wij willen graag zeg maar, meer een oplossing... dan een probleem veroorzaken voor Irak en Nederland. Ja. Dat willen wij niet. Maar meneer Aziz, uh, de minister, minister Leers... heeft uh, dat onderdak aangeboden. En, maar wel gezegd, dat is gericht op terugkeer uiteindelijk naar Irak. Betekent dat dat alle mensen die dus nu verhuizen naar dat onderdak, dat tijdelijk onderdak... dat die daarmee akkoord gaan? Daar ga ik niet specifiek op in. Maar oh. uh, mensen kregen dus drie weken van onderdak. Totdat de minister van, van Irak, ja. van, van de vluchteling, hier naartoe komt. En gaat hij eventjes de zaak in orde stellen samen met de minister Leers. En, maar uh, u vertrouwt er dus op dat, dat daar een goede oplossing uitkomt dan? Nou, ik heb alle vertrouwen dat uh, dat uiteindelijk toch een goede oplossing op de tafel zou komen. Mm, heeft u, um, weet u zeker dat um, minister Leers wat dat betreft um, ja, alle kaarten op tafel heeft gelegd? Want wij begrijpen toch dat uh, Leers u de, de asielzoekers onderdak biedt voorlopig tot uh, half juni. om uiteindelijk terug te keren? Nou ja, er, er, is geen, uh, er is geen garantie. Van die gesprekken hebben steeds, nog steeds geen plaatsgevonden. Ik heb zelf ook de minister gesproken van wat is de uitgangspunt van deze gesprekken met uh, de Iraakse minister. Ja. En de uitgangspunt uh, van gesprekken is uh, terugkeer. Ja, Alleen, maar, maar bent u niet bang dat u uw onderhandelingspositie kwijtraakt door, door uit dat tentenkamp te vertrekken? Nu? Nou ja, wij, wij, uh, wij, uh, wij gaan onze positie niet verliezen. Want iedereen heeft naar ons geluisterd. We zitten al twee weken. We hebben de aandacht van de media, van de Nederlandse bewolking, van, van de politici. Ook wat in buitenlandse media uh, aandacht uh, gehad. Dus wij, onze, onze probleem is nu echt duidelijk en kenbaar gemaakt. Iedereen ja. weet wat ja. het probleem van van Irakezen. Uh, gesprekken gaan over uh, de uitgangspunt van de gesprekken zijn natuurlijk uh, vertrek. Ja. Alleen de heer Lies heeft gezegd... Ja, de wij dialogisch open. Ja. Als mensen niet terug kunnen, dan kunnen we gewoon niet terug. Dan moeten we in, okay. samen, samen met Irak kijken naar een oplossing. Ja, maar nu heeft, dus, u, nu heeft u eerder nog, sterker nog, gistermiddag um, gezegd... nee, we gaan niet op dat aanbod in van de minister. Wat is er sinds gistermiddag dan veranderd dat u het nu wel doet? Nou ja, wij denken dat wij een beetje ook uh, wijn in de water moeten gooien... om uh, toch... Uh, ze we werken samen naar oplossing en niet uh, alleen maar blijven nee zeggen, nee zeggen, nee zeggen. Nee, wij hebben de steun van de politiek en die, poli die politieksteun die wij hebben, die willen we gaan niet verliezen. Nee, goed. U, dat dus is een op, gebaar op, van goede op, wil. En, en dan geven we voor de duidelijkheid, het gaat alleen om de groep Irakese asielzoekers en niet om de Somalische asielzoekers. Nee, Somalische asielzoekers hebben ze de aanbod afgewezen en ze bleven waarschijnlijk hier... Maar wij gaan uh, vandaag dus. Uh, we zijn echt uh, heel erg blij mee. Uh, de groep is heel erg blij mee nu. Uh, ik, wij hebben hun overtuigd dat dit is belangrijk voor hun. Dat dit is ook een belangrijk. Dit is mooi, uh, ja gewoon een belangrijke moment voor hun uh, toekomst. Uh, en wij hopen dat het echt uiteindelijk ja. een oplossing komt aan de zaak van Irakse asielzoekers hier in Nederland. Meneer Assis, namens de Irakse asielzoekers in Ter Appel. dank u wel dat u ons even te woord wilde staan. Bedankt. En de noodleidende woningcorporatie Vestia dan... heeft woningen verpand in een waarborgfonds. De banken lijken nu het nakijken te hebben. Zijn in ieder geval niet blij. Wijnand Swaan, het verkeersinformatie. Het valt nu nog mee met het aantal files. Lara, op de A2 Den Bosch richting Utrecht... staat een auto in brand bij het knopen Dijl. Dat veroorzaakt drie kilometer file vanaf Zaltbommel. De rechte rijstroop is dicht. En de dagelijkse files ten orde van Amsterdam die groeien. Op de A8, voorknopend Koenplein, 2 kilometer. En op de A9 vanuit Alkmaar, voorknopend Raansdorp 3 kilometer. Dit is het NOS. Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gelijk door naar Brabant, naar Os. Want Os wordt getroffen door de economische crisis. Blijkt uit vergelijkend onderzoek. Brabant is er niet best aan toe. En Os dan ook nog eens extra slecht, Marno. Ik ben bij een metaalconstructiebedrijf. Wat, wat wordt er nu gemaakt? Dit is een opdracht voor de gemeente? Voor de gemeente, ja. Ze zijn op dit moment een container van de gemeente aan het passen... voor een alcoholvoorzieningen te treffen. Het is te maken met de veiligheid van de container... en met de... Uh, toegankelijkheid van de container. Ah. Ja. Er wordt hier hard op gewerkt, er is uh, zelfs een compleet nieuwe machine binnengebracht. Bij constructiebedrijf Baaiens, we waren hier in 2009. Toen was die kredietcrisis zo'n beetje net begonnen. Ad van der Lees is bedrijfsleider van het constructiebedrijf, het zag er toen niet goed uit hier. Nee, we zaten best wel een hele lastige periode. We hebben toen uh, ja, eigenlijk een keuze moeten maken om uh, te kijken van joh, uh, wat willen we nu? Uh, willen we, uh, ja, kijken, we hadden te weinig werk voor de mensen. En uh, toen hebben we de keuze gemaakt om, uh, ja, omdat we toch heel veel tijd en energie uh, gestoken hadden in de opleiding en, uh, en begeleiding van de mensen. Om de, de groep bij elkaar te houden. En toen kwam er, uh, ja, vanaf 1 april 2001 kwam er een hele mooie mogelijkheid via de deeltijd Ah ja, dat hebben heel veel bedrijven toegedaan, hè? Ja, en uh, ik moet je zeggen, dat uh, heeft ons... Uh, Echt een, een boost gegeven. Uh, Financieel was het een heel lastig jaar. Ja. Je moest uh, misschien mensen ontslaan ook. Uh, dat was, maar door, door middel of met behulp van de Deeltijd TW konden we de groep bij elkaar houden. Het punt is dat ook heel veel bedrijven in OS, uh, met name ook MSD Organon. Hè, ja, ja. Uh, ja, die, die, die gingen grote stukken van het bedrijf sluiten. Uh, er gingen meer bedrijven dicht hier, waar u natuurlijk weer aan toe, toeleveranties ja, aan hebt. Ja, ja. Ja, dan, dan komt het uh, dat rondom, dat je rondom je heen. Rondom uh, ja, heen best wel harde klappen. En uh, ja, ik doe dat voor heel de, voor de hele energie in ons altijd gevolgen, want we waren natuurlijk niet de enige. En uh, ja goed, we hebben daar door, toch door, door... Ja, zeg ik nogmaals, uh, met behulp van de deeltijdverwee. zijn hebben er, er doorheen U Hebt u mensen een opleiding gegeven in de tijd dat er geen werk was? Ja. Uh, gedeeltelijk omgeschold. Er is achter ons een on compleet nieuwe machine. Hij staat er amper een week, geloof ik. Ja, hij staat er een week, ja. Het is een uh, watersnijmachine. Hij uh, kan uit metaal alles snijden wat we ja. willen. hij kan tot een dikte van, uh, van 200 mm dikte kan hij erin snijden. Uh, het maakt niet uit wat voor het soort materiaal. Een enorme investering. Heeft. Ja. Wat ja. kost dat ding? Hij kost 2,5 ton en dan moet je uh, nog bedenken... Sorry? Wat een gok! Wat ja, een gok! Of ja. is er heel goed over nagedacht nee, en daar is niet, werk nee, voor? Nee, we hebben er echt goed over nagedacht. We hebben contact genomen met onze klanten. En, uh, ja, goed, uh, we hebben een constructietak en een tak. En daar is uh, de watersnijmachine een heel grote, grote vroegevoet aan. Want dat is de vraag. We hebben nu dus de, de atlas van de gemeente. 50 gemeentes naast elkaar gehouden. Roosendaal en Os komen daar als een van de slechtste uit. Maar hoe gaat het met Bayens constructie? Nou, met basis op dit moment gaat het niet slecht. Uh, het is nog niet zo'n mooi jaar als uh, 2011. Maar we hebben wel uh, positieve verwachtingen. Ja. ja, maar goed ook eigenlijk hè. Er ja. staat hier iemand uh, heel druk bezig met een of andere machine. Maar nou, maar eens even vragen. Goedemorgen. Ja, ik was even benieuwd hoe het, hoe het, hoe het gaat met het de, de bedrijf en het werk. Goed, ja. ja. Het was een tijdje veel minder hier. Ja, klopt. Bang geweest om een baan te verliezen. Weet je wel. Ja. En dan is het moeilijk om aan iets anders te komen denk ja, ik, ik denk, uh, ja, klopt. Je woont ook in Os of niet? Nee, ik woon in Hees. En ik werk uh, hier uh, bij Barnes Constructie. Oké. Okay. Wat ben je aan het doen eigenlijk? Ik uh, ga aanmeten, een blok, en dan, uh, dan ga ik hem afzagen. Ik heb nou, daar heb ik ook een machine uh, draaiend. Dus is ook al bezig om hem af te zagen. Dus uh, allemaal, uh, ik maak hier uh, het korte uh, spul allemaal. Het korte spul. Ja. Nou, dan ga ik gewoon uit de weg, want anders ben ik zelf ook kort spul. Het ziet er. Nou, florisant uit kunnen we niet zeggen, maar wel veel beter dan in 2009. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. We hebben er uh, veel beter gevoel op uh, over. In ja, 2009 was het ook heel vreemd. En uh, eind 2008 begonnen te merken. En uh, begin 2009 ja, ging in één keer de omzet, omzet 75 omlaag. En dan is het nu absoluut niet het geval. Goed. We gaan straks nog eens even verder kijken. En ook spreken met iemand die wel zijn baan is verloren in Os. 52 jaar is. En ziet dan nog maar weer eens aan werk te komen. Maar nog immers is in Os... Komt er slecht af in de Atlas Nederlandse gemeente. Maar u hoort het, het gaan ook, ook wel dingen wel goed in Os. Vestia zet de banken voor het blok. De in grote financiële noodverkerende corporatie heeft begin deze week in één klap het hypotheekrecht op nagenoeg alle woningen ondergebracht bij het waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat blijkt allemaal uit informatie van het kadaster. Het is een nieuwe stap in een ingewikkeld steekspel tussen de banken en Vestia. Iemand die daar alles over weet is Gertjan Dennekamp, onze verslaggever. Gertjan, waarom deze actie van Vestia?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 overheid en andere corporaties voor de schade opdraaien. En door deze manoeuvre uh, zijn de zekerheden voor hun uh, groter geworden. Dus het is een tactisch steekspel. Maar ook de positie van overheid, uh, mocht het misgaan met Vestia, uh, wordt uh, hierdoor beter. Ja, want, Gert-Jan, de banken, je zegt ze staan nu een beetje buiten spel... kunnen niet meer hun geld opeisen en zorgen dat de um, woningcoöperatie failliet gaat? Zit het zo in elkaar? Nou, het, het, het, het, het, het probleem van, van Vestia is dat Vestia op grote schaal... heeft gespeculeerd met financiële producten. Banken kunnen een extra onderpand, een extra zekerheid... Uh, Misschien uh, stellen uh, omdat ze uh, geld te goed hebben van Vestia, dat ja. bedrag is nu al ruim 1,5 miljard. Dat blijft maar oplopen. En daar moet een oplossing voor uh, komen. En als de banken zeg maar extra zekerheden zou, uh, zouden stellen uh, voor het geval Vestia uh, zou omvallen, dan, dan zouden ze op die manier uh, hun geld terug kunnen krijgen. Nou, door deze manoeuvre is die route afgesneden. Hmm. zullen de banken nu toegeven? Want ik neem toch aan dat ze hier niet zo blij mee zijn. Nee, die zijn hier niet zo blij van. Een klein detail in dit hele verhaal is dat de hele actie is doorgevoerd... één minuut voor één op maandagmiddag en om één uur zou de bijeenkomst van Vestia met een grote groep banken uh, plaatsvinden. Die heeft ook uh, plaatsgevonden. En dus was de verrassing daar voor de banken... dat Vestia deze actie had uitgevoerd... Uh, samen uh, met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw... en ook de overheid, medeweten van de overheid. Want ook de toezichthouder zat daarbij. De vergadering werd voorgezeten door de toezichthouder... ergens op de Zuidas in het kantoor van de advocaat van de toezichthouder. Dus op deze manier probeert Vestia eigenlijk de banken te bewegen om flexibel uh, te zijn. Want als de banken inzien dat mocht Vestia omvallen... dat zij helemaal achteraan staan... en dat ze sowieso kunnen fluiten naar hun centen... dan zijn ze misschien wat bereid tot wat soepelheid. En die soepelheid heeft Vestia echt nodig. Want de problemen zijn immens groot. De banken kunnen eigenlijk iedere dag meer geld opeisen bij uh, Vestia. En als ze dat zouden doen... dan zou dat kunnen leiden tot een faillissement van Vestia. En met deze actie denk ik dat Vestia probeert ja, daarbij wat bewegelijkheid in uh, te krijgen... in de hoop dat de banken uiteindelijk bereid zijn concessies te doen... een deel van dat financiële verlies op zich te nemen... zodat Vestia overeind blijft en zij toch nog iets krijgen... van het geld dat ze te goed hebben. Oké, okay, nou benieuwd hoe dit afloopt. Gert-Jan Dennekamp, dank Het is vijf voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het aandeel Facebook is gisteren opnieuw fors gedaald. Vrijdag was de beursgang, toen bleef het aandeel nog net in de plus... maar maandag daalde het zo'n 11 procent gisteren nog eens 9% en daarmee worden de hoge spannen verwachtingen niet waargemaakt. Facebook was simply too expensive. They wanted to make as much money as possible, but this stock is simply too expensive and that's the reason why we see right now a downward development in the stock. Deze Duitse analist is duidelijk. Het aandeel was simpelweg te duur en daarom zakt het nu. Voor de beursgang hoor je maar weinig mensen over een te duur aandeel. Uiteraard is er een hoop interesse. En als met elk product, product in demand, de prijs is gaan veel hoger. In het begin is er een frenzie, zoals we nog nooit hebben gezien. Facebook gaat veel miljonairs produceren. Ik denk dat ze het aandeel op de eerste dag gaan kopen. Het aandeel schiet omhoog is de verwachting. Vrijdag was het zover. De handel in Facebook begint. Oprichter Mark Zuckerberg mag de handel openen en bedankt de gebruikers die zijn bedrijf zo groot hebben gemaakt. On behalf of everyone at Facebook. Het aandeel opent de eerste dag hoger... maar zakt al snel terug richting de 38 dollar... het bedrag waarvoor het in de markt was gezet. Alleen massale aankopen door de begeleidende bank Morgan Stanley... kunnen voorkomen dat het onder die prijs zakt. Maar na het weekend gaat Morgan Stanley niet door met steun aankopen... en zakt het aandeel weg. Yeah, the, the the fact that it's that, that it's gone down in price is purely a reflection of the initial offering price, uh, and the fact that it was so rich. I mean, the company is valued at something like 75 or 100 times earnings, uh, and we really have no indication that it's it's going to be able to earn you know the kind of revenue that would justify that valuation. Het bedrijf wordt gewaardeerd op zo'n 75 tot 100 keer de winst... en het is maar de vraag of het bedrijf de komende jaren genoeg winst gaat maken... om zo'n prijs te rechtvaardigen. Die winst moet komen uit advertentieinkomsten. Maar weten adverteerders wel hoe ze Facebook moeten gebruiken? The reality is that there are many marketers who haven't figured out how to use Facebook. They haven't established proper uh strategies for using social media. They don't necessarily know how to invest in the right content, um how to make consumers want to care about the brand in a social context. Dat wordt dus de vraag de komende tijd. Hoe kunnen bedrijven de aandacht van consumenten trekken op Facebook? Zullen ze daar goede strategieën voor ontwikkelen? En zullen ze daar dan ook genoeg aan uitgeven om Facebook rijk te maken? Amerikaanse beursautoriteiten gaan ook onderzoek doen naar de banken Morgan Stanley en Goldman Sachs. Er zijn geruchten dat ze vlak voor de beursgang van Facebook negatieve informatie over Facebook hebben verspreid. Zo zou een analist van Morgan Stanley onverwacht zijn omzetverwachtingen voor Facebook naar beneden hebben bijgesteld. En dat heeft dan mogelijk ook invloed gehad op het koersverloop van het Facebook aandeel.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 Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizing.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Irakezen, weg uit Ter Apel en kamermeerderheid voor ESM. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben doorald meegens. De Irakezen die in het tentenkamp in Ter Apel zitten ontruimen vandaag hun kamp. Ze zijn akkoord met het aanbod van minister Leers om voorlopig naar opvangcentra te gaan, zegt een woordvoerder van de Irakezen. Het is sowieso een opvang voor uh, drie weken. Totdat de uh, ambtgenoot van de heer Leers van de IRA, komt om te kijken hoe, hoe de zaken verder gaan. Want Irak heeft ook een probleem met ontvangen van alle mensen die hier zitten. Dus eh, het terugkeer van deze mensen naar Irak is heel erg moeilijk. De woordvoerder zijn verder dat de Irakezen akkoord gaan met het voorstel van leers... omdat ze vreedzaam willen protesteren en willen laten zien dat ze eruit willen komen. Een groep Somaliërs, die ook in het tentenkamp in Ter Apel woont, wil niet vertrekken. Een Kamermeerderheid is voor het permanente Europese Noodfonds. ESM. Vijf partijen, samen goed voor 102 van de 150 Kamerzetels, eh, spraken zich gisteravond voor het fonds uit. Een derde van de Kamer, onder ChristenUnie en SP, is tegen. Nederland heeft te weinig zeggenschap over het fonds, zegt SP-Kamerlid Irgang. Instemmen met dit noodfonds betekent dat Nederland, het ESM-noodfonds... de bevoegdheid geeft om op dit moment maximaal 40 miljard euro... aan Nederlands belastinggeld uit te gaan geven... zonder dat Nederland daar het laatste woord over heeft. Ook PVV-leider Wilders is tegen het ESM. Hij heeft een kort geding aangespannen om af te dwingen... dat er pas na de verkiezingen over dat fonds wordt besloten. Een voorstel van Wilders om ook het debat over het ESM af te blazen... haalde het gisteravond niet. En vanochtend wordt er in Den Haag verder gedebatteerd. Brabantse gemeenten worden het hardst geraakt door de economische crisis. Nergens anders in Nederland is de werkgelegenheid sinds 2008 zo opgelopen, eh, teruggelopen moet ik zeggen, als in Noord-Brabant. Vooral in Os en Roosendaal gaat het slecht. Ook de huizenprijzen in Brabant dalen flink. In Eindhoven met gemiddeld 30.000 euro. De hoofdstad van de provincie Den Bos is de positieve uitzondering. Uit onderzoek blijkt dat die stad zijn aantrekkingskracht de laatste jaren heeft vergroot.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 Hooguit 500 kinderen zouden onder de nieuwe asielwet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, zeggen UNICEF en Defence for Children. De nieuwe asielwet regelt dat kinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Defence for Children riep demissionair minister Leers gisteravond in Nieuwsuur op om de kinderen niet nog snel uit te zetten. We vinden dat je dus nu deze kinderen niet meer uit kan zetten. Kinderen die acht jaar in Nederland zijn, die kan je nu niet uitzetten... wetende dat ze in september waarschijnlijk gered gaan worden met dat wetsvoorstel. Door een nieuw te vormen, de regering, coalitie. Ja, en zoals de verhoudingen er nu uitzien. Als de peilingen een beetje kloppen, dan is er echt een ruime meerderheid om deze kinderen te redden. En dan kan je ze niet in het zicht van de finies laten sneuvelen. Dus we moeten ze gewoon nu beschermen. Minister Leers is tegen de nieuwe asielwet. Hij is bang dat familie van de kinderen dan ook in Nederland wil blijven. Het is vijf over half acht. Dit was het nieuwsoverzicht.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 B Verkeersinformatie. Er staan twaalf files. Er is één daarvan die opvalt. En dat is die op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen de Afritkerk, Dril en Waardenburg. 7 kilometer. Er heeft daar een auto in brand gestaan. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Met televisie van Access4All kijkt u niet alleen live tv op uw televisie... maar ook op uw laptop en iPad. En als u nu kiest voor 3-in-1 van Access4All... krijgt u 250 euro korting op de nieuwe iPad...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 Ik ben Etten den Boer, consultant bij bdo accountants en adviseurs. Wilt u persoonlijk advies? U vindt ons via BDO.nl. BDO, omdat mensen tellen. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. bruinzeelparketnl slash Monta. Professionals die net als ik ook vinden dat mensen tellen, kijken op werken bij BDO.nl.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 Vragen naar bij uw adviseur of kijk op Deltaloid.nl. Kritisch op het juiste moment: Deltaloid. Acht minuten over half acht. Goedemorgen u luistert naar het NOS Radio In Journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Carla Peijs, de commissaris van de Koningin in Zeeland, lijkt te verwachten dat het Wiegepolder inderdaad onder water gezet zal worden. Want zij heeft tegen Omroep Zeeland gezegd dat het kabinet dan ook maar 20 miljoen euro moet investeren in Zeeuwslaanderen. Er is in de loop van de jaren zoveel gesold met die zeeslamingen. Wel niet, wel niet. Een, een, het eerste alternatief, het tweede alternatief. Het is langzamerhand op. En daar moet gewoon ook iets gebeuren om uh, op, op die regio uh, op, uh, op zijn eerste plaats hiermee te verzoenen. Want het is een hele bittere pil. En op de tweede plaats vind ik dat in Zeeland vlaanderen best iets geïnvesteerd mag worden. Gisteren heeft de Tweede Kamer het compromisvoorstel... van demissionair staatssecretaris Henk Bleker verworpen... om de Het polder gedeeltelijk onder water te zetten. En daarmee komt het wel erg dichtbij dat de hele polder dan onder water komt te staan. We gaan we over praten met provinciaal statenlid Johan Robessin... van de Partij voor Zeeland. Meneer Robessin, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de commissaris van de Koningin lijkt er al vanuit te gaan... en zegt, nou, kom dan maar op met 20 miljoen euro voor zeels vlaanderen Vindt u dat goed? Nee, dat vind ik niet goed. En ik vind het een, uh, op zijn zacht gezegd... een hele onverstandige uh, opmerking van uh, mevrouw Peijs. Waarom? Nou ja, uh, heel kort door de bocht. Zet die polder maar onder water... en uh, geef die Zee's Vlamingen 20 miljoen. En dan zijn ze stil. Maar zo is het niet. Uh, het is nu al jaren aan de gang... En je kunt, je kunt dit niet zomaar even oplossen op deze manier. Ik vind, dit, uh, ja, ik vind het heel erg goedkoop. Maar, meneer Robissin, misschien is het wel heel verstandig van mevrouw Pijs om dit bedrag te vragen. Want het lijkt wel, ja, min of meer onafwendbaar dat de polder nu onder water gezet nee, zal nee, worden. Nee, nee, nee. Het is uh, heel onverstandig. U gelooft nog steeds in het niet onder water zetten? Reden. Zij gaat er vanuit dat die 20 miljoen... ...dat die weggehaald kan worden uh, bij de ontpoldering van de Hetwiegenpolder... ...omdat dat een goedkopere oplossing is dan het plan van Bleker 2. Mm -hmm. Nou, dat bestrijd ik. Ik ben, uh, ben er heilig van overtuigd dat als de hele polder onder water wordt gezet... ...moet er een Rijksinpassingsplan komen, enzovoort, enzovoorts... ...dat de invulling van die Hetwiegenpolder dan, in, in die, in, naar die situatie dat dat aanzienlijk duurder zal uitvallen dan welke andere oplossing dan ook. Hmm. En ik vind het eigenlijk ook een beetje misplaatst... om dat nu, nu in deze fase te zeggen tegen deze ach, accepteer het nou maar, 20 miljoen en streep erdoor. Oké, okay. maar laten we even naar de realiteit gaan. Die Bleker ook gisteren heeft uitgesproken. Nederland heeft zonder een geloofwaardig alternatief... dat door de Kamer gesteund wordt, geen argumenten meer... om de polder nog langer droog te houden. Ja, dat heeft meneer Bleker aan zichzelf te, te wijten. Hij had het ook niet zo moeten doen. Het, is, het was heel verstandig om met Brussel uh, overleg te hebben. Maar hij, uh, had, uh, hij had dat uh, tegelijkertijd moeten doen met de Vlamingen. En dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft altijd gedacht... die Vlamingen die gaan pas akkoord met een oplossing... als Brussel het goed vindt... als de Europese Commissie erachter staat. En daarom ga ik eerst proberen... zoveel mogelijk uh, de Europese Commissie te balsemen. En uh, dan stap ik met wat daaruit komt... stap ik naar Vlaanderen om te overleggen. Dat is natuurlijk niet erg slim geweest. Hij had ook meteen af moeten haken... Toen het niet lukte met Bleker 1. Maar meneer Robinson, de, de Vlamingen zijn het zat. Hebben inmiddels een geschillenprocedure met Nederland opgestart. Tweede Kamer komt er niet uit. Ziet u dan nog wel een andere oplossing voor de polder? Uh, jawel, die polder helemaal droog houden. Dat is de enige ja. oplossing. Maar, en, maar is, die, dat, er, is mogelijk... dat nog wel reëel, meneer Robinson? Jawel, dat is, reëel. dat is reëel. Dat is altijd reëel geweest. Kijk, we hebben nu, als je naar de scheldenverdragen kijkt van 2005. Waar, uh, laten we dat. Uh, toch uh, feintjes even opmerken. De handtekening onderstaat van diezelfde mevrouw Pijs, ja. die u net citeert. Mm -hmm. uh, ja, Waarin ja, ook ja, staat puntje, dat die polen puntje, onder puntje, water puntje, komt. Er. Ik zal er verder niks van zeggen, maar zo is het wel. En als dat niet was gebeurd, dan hadden we al deze ellende niet gehad. Uh, ik ben ervan overtuigd dat, uh, nu, dat we nu in een interessante fase zijn gekomen. Mm -hmm. En dat er eindelijk, dat er eindelijk uh, uh, de dwang op zit dat Nederland rechtstree rechtstreeks met Vlaanderen gaat onderhandelen. En, en dat moet ook, want je kunt nooit een geschillenprocedure kun je in gang zetten zonder dat je onderhandeld hebt. En dat is nog steeds niet gebeurd. En ik weet zeker dat Vlaanderen en Nederland eruit komen. Ja, en u denkt dan werkelijk, meneer Robertsin, dat de polder droog kan blijven? Okay, ja, hoor, nou. ja hoor, er zijn. Er zijn, er zijn, er zijn want daar wordt steeds gezegd: ja, er zijn al zoveel alternatieven geweest. Ja, ja alleen, alleen. Plan Bleker, laten, laten we dat ook nog even opmerken. Plan Bleker 1, dat is door de Zeeuwse politiek en ook maatschappelijk aanvaard. Ook door de Tweede Kamer. Is, er is geen nee tegen gezegd door de Vlamingen. Het is de Vlamingen ook niet gevraagd overigens, Goed. of ze daarmee eens waren of niet. Menieuw nee, Bleker, Bleker liep aan het handje van meneer Potocnik in Brussel. En, en, en wilde alleen maar, alleen maar de zin doen van de eurocommissaris. Ja. Het is me duidelijk, meneer Robbersin. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we naar het voetbal van gisteravond om te beginnen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt toch gekeken, hè? Ja, natuurlijk <lacht> heb ik gekeken. Naar een van de meest overbodige wedstrijden van het jaar. Ja. Ja. En Bayern won van oranje. Uh, valt er iets... Uh te concluderen na deze, deze wedstrijd? Nou ja, valt er iets te concluderen? Je kan bijna een soort omgekeerde evenredigheid concluderen. Hoe langer je gisteren speelde, hoe minder minuten je waarschijnlijk op dat EK gaat maken. Daar leek het toch wel een beetje op. Een aantal mensen waren helemaal aan de kant gehouden. En eigenlijk kan je in sneltreinvaart Stekelenburg, Van de Wiel, Heitingcha, Mathijsen, De Jong, Van Bobbel, van Persie, Snijder en Robben die negen namen al wel opschrijven. En dan gaat het allemaal om die linksback en die linker aanvallende positie. En daar zal het nog een beetje op aankomen de komende 2,5 week. Maar die andere namen kun je opschrijven. Schrijven. En gisteren was uh, inderdaad wat dat betreft verder een overbodig wedstrijd. Nou toch Tom, gingen ze er aan beide kanten wel heel gemakkelijk in. Eventjes hè, uh, de, de, de, de twee twee's, de, de, de vier goals in totaal. Uh, d, d, d, d, d, d、d, <tieRCelijk> het net vibreerde, het ging heel makkelijk. Y ja, maar dat geeft dan toch ook aan dat mensen allemaal net wat verder wegstaan van hun mensen. Uh, Huntelaar liet nog eens zien hoe makkelijk hij dan een goal kan maken. En dat zal hem toch niet helpen om een plek in de basis te krijgen. Want Van Persie staat daar. Dus een paar van dat soort dingen zag je wel Narsing spelen een hele aardige wedstrijd. Maar nogmaals, als het allemaal op 80, 85 procent gaat, dan is het aardig. Maar het, het zegt zo weinig. Okay. Dus je kunt er toch echt heel weinig aan, aan, aan, aan overhouden, zeg maar, ja. aan deze wedstrijd. Wat niet aardig was, was de reactie van de supporters op Arjen Robben. Wat, wat doet dat nog met hem, denk je? Ja, natuurlijk is dat vervelend voor een speler. Aan de andere kant, ik snap heel goed de reactie van de bondscoach... en van de aanvoerder van Bommel, die het vol voor Robben opnamen. En dat is ook het enige wat ze kunnen doen op dit moment. Anderzijds is dit zo oud als het voetbal zelf. En natuurlijk is het helemaal niet chic dat er een aantal mensen daar gaan fluiten... en denken, nou, het is allemaal aan hem te danken. Slaat helemaal nergens op. Anderzijds moet je ook een beetje grote mensen zijn. Het is een wat extreme wereld, die voetballerij. Je krijgt buitensporig veel positieve aandacht als je iets goed doet... Maar de keerzijde daarvan is dat je buitensporig veel negatieve uh, aandacht krijgt als je iets niet goed doet. En hoe meer aandacht je hier weer aan gaat besteden, dan wordt het weer zo'n mini-relletje. Ik denk even langs je af laten glijden, uh, gewoon doorgaan. En gisteren was het overigens ook een klein beetje Nederland tegen Duitsland. Hè? Dus het kwam de Duitsers ook wel goed uit in die zin. Dus, maar ik zou er niet te veel en te lang bij stilstaan als ik Nederland was. Hm, dan doen we dat maar niet, Tom. Dankjewel. Nee. Okay. Tot morgen. Gadelijk wordt het Europese noodfonds een bodemloze put of zijn de afspraken in Europa goed gemaakt? Hmm. Meteen meer Weinland Zwaan met de verkeersinformatie. Vooral de files op de A9 vanuit Alkmaar en op de A58 richting Eindhoven. Die zijn vrij lang nu. Wat opvalt is dat er een ongeluk is gebeurd op de A1 richting Amsterdam. Voor de afrit Bunschoten staat 6 kilometer file. Maar de weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zoals verwacht is er een meerderheid in de Tweede Kamer... om het Europese Permanente Noodfonds te steunen. Geert Wilders van de PVV probeerde het debat nog te voorkomen... maar uiteindelijk ging het gewoon door. Gaan we over praten met coördinator Europa-studies van instituut Klingendaal... Adriaan Schout. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het debat natuurlijk ook gevolgd gisteravond. Wat vond u daarvan? Ja, het was een uh, goed debat om te zien. Uh, het was vooral een fel en uh, gepassioneerd uh, debat. Het was een debat uh, met uh, echte woede en ook met, uh, uh, bij de voorstanders van het, uh, het fonds... Een, een sterk gevoel dat het deze kant op, uh, op moet. Uh, het was echt een uh, stevig debat met uh, goede uh, argumenten heen en weer uh, gewisseld. Uh, ja, Dat zal niet verbazen, omdat het natuurlijk uh, om miljarden gaat... Uh, maar aan de andere kant, ja, het was ook wel vrij duidelijk dat het er zou komen. Uh, dat het zo'n fel debat was. Dat heeft natuurlijk veel te maken met ook dat we net de commissie de wit gehad hebben... Uh, over een vergelijkbare situatie, namelijk uh, de, de, de ABN AmroBank moest gered worden. Ja, daar zijn toen uh, fouten in de toezicht ge gemaakt. En moesten in één weekend moesten miljarden ingezet worden. Uh, de Kamer heeft het uh, nakijken gehad. En dat lijkt toch wel een beetje op uh, deze situatie waar we het nu met het noodfonds over hebben. Ja, wat doe je met noodfondsen? En wat is dan de rol uh, van de Kamer uh, daarin? Ja, nou, daar heeft hij meteen de kern te pakken... <laughs> De grote spanning tussen wensen van beleggers en die van Europese burgers. Beleggers en investeerders achter hun geld niet veilig in de eurozone... als nationale parlementariërs Europese besluiten kunnen torpederen. En aan de andere kant zou je kunnen zeggen... dat je niet zomaar de democratie kan uitschakelen. De ChristenUnie zegt dat we een stuk soevereiniteit weggeven. Klopt dat? Ja, ik... Nee, dat, dat, dat klopt natuurlijk niet. Um, kijk, waar, aan de ene kant kun je dat begrijpen. Kijk, waar het om gaat, is het budgetrecht. Eerst moeten we alle begroting eerst naar Brussel sturen. Om, om te laten kijken of we wel aan de 3% voldoen. Dan nou, wordt een stuk budgetrecht weggegeven. En nu. Uh, Wordt er een noodfonds gecreëerd waar allemaal geld ingezet wordt? Wat in, uh, in noodsituaties waar we niet eens meer zeggenschap over hebben. Hè? Uh, dus daar kun je zeggen: ja, daar wordt alweer het budgetrecht van de Kamer, hè, onze soevereiniteit aangetast. Mm -hmm. uh, ja, de andere kant zal zeggen: ja, maar dat is niet zo. Want ja, we hebben er jaren over gesproken. Uh, we zitten in de euro. Dit hoort erbij. Het is ons budgetrecht om te zeggen dat we zo'n fonds creëren. Dus in dat geval uh, wordt de soevereiniteit niet opgegeven, want dat is gewoon een besluit wat we doen. Overigens, het woord soevereiniteit valt de laatste tijd ontzettend vaak. En uh, je moet je afvragen of we met de gulden eigenlijk wel zo soeverein waren. Want uh, vroeger was het niet zo of we soeverein waren... maar het was hooguit een kwestie van dat we een paar minuten soeverein waren. Want uh, het duurde een paar minuten voordat ze in Nederland door hadden... wat mm. er in de Duitse Bundesbank besloten was. Dus, dus die soevereiniteit het, ja. is relatiever dan uh, uh, wordt gezegd. U wil maar zeggen, toen was er ook economische druk... die ah, onze beslissingen bepaalde. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar meneer een paar tijdje geleden, nog niet zo lang geleden, riep iedereen... er moet weer vertrouwen komen, er moet een sterk noodfonds komen... daar moeten we maar iets van soevereiniteit opgeven. Want anders vertrouwen komt dat er niet. Is, is men toch aan het draaien geslagen? Ziet u dat onder druk van de economische crisis misschien? Uh, ja, nou, dus, dus, er gebeuren natuurlijk meer dingen. Uh, iedereen wordt zenuwachtiger. En wat je nu ziet is dat beide kampen, de voor- en de tegenstanders van het redden van de euro, die moeten nu uh, veel onwankelbaarder overkomen. Uh, dat zag je gisteren ook in de Kamer. Uh, dat heeft met de verkiezingen ook te maken. Het heeft ook met de, deels natuurlijk absoluut met de verkiezingen te maken. Dat zie je ook dat de SP en de PvdA zich nu ten opzichte van elkaar kunnen gaan profileren. De PvdA die zegt uh, hè, wij durven verantwoordelijkheid te nemen. En iedereen die daarvoor wegloopt die weet niet wat voor afgrond hij inrent. De SP kan dan zeggen ja maar als er een referendum is dan zou dit nooit uh, ge het gehaald hebben. Uh, maar wat er natuurlijk ook speelt is dat uh, de, de Kamer, de voorstanders die mogen geen twijfel laten zien. Als de markten gaan merken dat landen als Nederland twijfelen in de euro dan wordt de hele bodem onder de euro uitgeslagen. Dus dat draagt natuurlijk wel bij aan uh, ja, zo'n overtuigend debat... waar iedereen zich zo fel in opstelt. Hoe zou je um, het gevoel dat de democratie onder druk staat... Um, hoe zou je dat gevoel weg kunnen nemen? Zou je misschien meer macht um, moeten geven aan het Europees parlement? Zou dat een oplossing zijn? Want het is natuurlijk lastig om um, deze crisis te besturen... als er wel een monetaire unie is, maar niet een politieke unie, hè? Ja, die politieke unie, die kun je natuurlijk op meerdere manieren creëren. Het is, denk ik, nu niet aan de orde om uh, meer zeggenschap hierover bij het Europees Parlement uh, te leggen. Dit is een, uh, de, de lidstaten zullen heel veel uh, geld moeten inleggen. Als er noodsituaties komen, bijvoorbeeld als uh, meerdere banken in Spanje gaan omvallen, dan zullen individuele landen, hè, de 17 in de, in de eurozone, die zullen meer geld moeten gaan inzetten. Mm -hmm. En dat is toch iets uiteindelijk waar de parlementen zelf hun bevoegdheid over zullen willen houden. Uh, alleen dan moet het wel voortdurend aan de uh, kiezer uitgelegd worden... waarom, als je in de euro ja. zit, je zo'n noodfonds nodig ja, hebt. Ja, precies, maar beleggers uh, begrijpen dat niet en, en vertrouwen dat ook niet... als uh, nationale parlementen steeds besluiten kunnen torpederen op die manier. Uh, ja, daar is op zich niet zo heel uh, veel aan te doen. Maar dat is wel de reden waarom de kleine landen nu uh, in noodsituaties geen vetorecht hebben. Zodat dat fonds in ieder geval zo snel mogelijk ingezet kan gaan worden. Met dit fonds moeten we een zo stevig mogelijke uh, basis hebben. En ook zo snel mogelijk uh, kunnen reageren. Dat is de hele bedoeling van het fonds. Ja. Maar wordt er dan toch aan de poten van dat fonds alweer iets gezaagd door uh, de Nederlandse Tweede Kamer? Dringt dat door tot in Brussel? Ja, dat dringt wel degelijk door uh, tot in Brussel. Het zijn gewoon hele vervelende situaties. Daar is op zich natuurlijk verder ook niks aan te doen. Uh, we kunnen dit soort nationale gevoelens niet wegnemen. Uh, het gaat om miljarden. Het gaat om uh, de steun die er bij de bevolking moet blijven. Maar op dit moment is... Uh, er wel in Europa blijft er wel een grote uh, het aandeel van de bevolking voor het redden van de euro. Dat zie je in Griekenland, dat zie je in uh, Nederland, dat zie je in alle andere landen. Er wordt wel heel erg hard uh, gediscussieerd, op het, uh, het scherpste van de snede ook. Maar de bodem onder de euro, het draagvlak onder de euro, is nog niet weg. Goed, Hartelijk dank voor uw uitleg, Adriaan Schout, coördinator Europa Studies van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. NOS Radio en journal Media Overzicht. Door een blunder van justitie in Utrecht loopt een Afghaan die 2,5 jaar geleden in breukelen een buschauffeur vijf keer met een mes stak, weer vrij rond. Het Openbaar Ministerie wilde de man vasthouden voor behandeling, maar diende het verzoek daardoor. Te laat in, staat in het AD. Het OM vreest dat de man opnieuw in de fout gaat en spreekt van een verschrikkelijke blunder. Het verzoek had 30 dagen voor de vrijlating van de man naar de rechtbank gestuurd moeten worden. Gisteren bleek dat de aanvraag vier dagen te laat was ingediend. Er zijn weer grote zorgen in het Groningse Woltersum. Voor de tweede keer dit jaar stroomde er water door de dijk. Het lek was vlak bij de plek waar de dijk aan het Eemskanaal begin januari doordreigde te breken. Inwoners van Woltersum en de omgeving moesten toen worden geëvacueerd. Volgens het waterschap Noordzeilvest is er een waterleiding geknapt. En zal het waterbedrijf Groningen dat lek vandaag repareren met RTV Noord. Wie dagelijks met zijn auto naar het werk gaat, is straks veel duurder uit dan de Kunduz-coalitie heeft begroot, dat schrijft het Financiële Dagblad. De lasten stijgen zozeer dat automobilisten mogelijk 400 miljoen euro of meer bovenop de begrote inkomsten zullen afdragen, dat meldt de brancheorganisatie BOVAG. Volgens de BOVAG heeft de coalitie de opbrengsten van de maatregel veel te laag ingeschat. De coalitie rekent op 1,3 miljard euro, maar volgens de BOVAG vloeit dat tenminste 1,7 miljard euro naar de schatkist. De reden voor de kostenstijging voor het woon- en werkverkeer is de kilometervergoeding die deels aan banden wordt gelegd. En verder over het vijfpartijenakkoord. Volgens de Telegraaf worden galeriehouders en kunstliefhebbers... door de Vijfpartijencoalitie in debatten gelegd. Er zijn miljoenen gereserveerd om de btw-heffing... voor kunst- en verzamelvoorwerpen te verlagen. De Telegraaf schrijft dat in antiekwinkeltjes... in de Amsterdamse grachtengordel de vlag uit kan... en dat de maatregel in schril contrast staat... met de bezuinigingen in de zorg. Iedere week is een hoofdconducteur van de NS slachtoffer van geweld, schrijft Metro. De krant heeft cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal, gemiddelde aantal meldingen van fysieke agressie op en rond het spoor ligt iets hoger dan vorig jaar. NS heeft geen verklaring voor de lichte stijging. Mogelijk spelen de winterproblemen in februari of het nieuwe spoorboekje ook mee. De hypotheekrenteaftrek moet in de komende 30 jaar voor huizenbezitters worden afgebouwd. De huren moeten ieder jaar met 2% omhoog, bovenop de inflatie. Dat staat in een voorstel van de vereniging Eigen Huis. De vereniging van woningcorporatie Edes en de huurdersvereniging Woonbond. De Volkskrant schrijft daarover vanochtend. De belangengroepen hebben een gezamenlijk plan opgesteld dat uh, morgen wordt gepresenteerd. Ingewijden spreken van een historisch plan tussen de partijen die de afgelopen jaren vooral uitblonken in meningsverschillen. En dan de minst belangrijke voetbalwedstrijd van het jaar. Zoals de Zuid-Duitse Zeitung het duel tussen Bayern en Oranje noemt. Niemand zat op deze wedstrijd te wachten... na het Champions League debakel van Bayern. En Arjen Robben werd uitgefloten door het publiek. Rafaal van der Vaart zegt daarover in Beeld... dat Bayern zich zou moeten schamen. Dit heeft Arjen niet verdiend. We hadden het ook niet verwacht. En het is genant. En dan nog ander voetbalnieuws. Louis van Gaal wordt genoemd voor een managementpositie in Liverpool. Dat schrijft The Guardian. Hij zou de eerste sporting director van de club op Enfield Road worden. Na acht uur in het Radio 1 Journaal hoort u meer over de move... die uh, het Waarborgfonds en de overheid hebben genomen in de zaak van Vestia. Het is opeens veel waarborg, veel onderpand gesteld. We hebben het ook over de verkiezingen in Egypte. Egyptenaren gaan vandaag en morgen naar de stembus voor presidentsverkiezingen. En Sander van Horen doet verslag vanuit Cairo. Maino Remmers is in Os, in Brabant. Dat zwaar wordt getroffen door de economische recessie, blijkt uit vergelijkend onderzoek. En we hebben het ook nog over fraude en corruptie. Door de economische crisis zijn bedrijven daar gevoeliger voor geworden. Hoort u zo meer over na acht uur in het Radio 1 -journaal.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 Dit is Radio 1.